Uur. Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zal je niet ontgaan zijn, het is heet. Het is de eerste tropische dag van het jaar en zelfs de warmste 19 juli ooit... merkte ook onze weerman Gerrit Hiemstra net. Ja, ik stond net al even buiten en uh, dan merkte ik aan de lijve hoe heet het momenteel buiten is. De hoogste temperatuur die we nu hebben is 38,5 graad uh, in Westdorpen in zuid vlaanderen Inmiddels is het op sommige plekken alweer een stukje warmer en dus zoeken mensen al de hele dag voor koeling op. Bij het strand of bij een zwembad bijvoorbeeld. Als die ene dag lekker weer in Nederland is... dan moet je ook naar buiten. Dan moet je ook naar buiten. Is het niet veel te warm? Uh, als je naar het water gaat, dan niet. Gewoon heel veel ijsblokken in de koelbox. In de en lekker gaan. Jong lekker zwemmen. Wij zitten altijd op het strand. Als het een beetje goed weer is, uh, zitten wij op het strand. Ik kom net aan en ik uh, dacht, ik ga eerst erin... en dan pas insmeren. Want eerst even het zweet eraf. Want het is uh, ja, wel warm. Maar niet iedereen heeft die luxe. Deze mensen moeten gewoon werken. Aan het werk met 40 graden buiten op de vijfde etage en er is geen airco, dus er zijn een paar ventilators en is het. Ik werk vandaag in de snackbar en dan heb ik geen airco, dus dat maakt het extra lastig. Onze winkel heeft wel een airco, maar die doet het op het moment niet en dat is natuurlijk niet uit te houden met deze warmte. Ook in de rest van Europa is het heet. In Parijs en Londen tikte de thermometer de 40 graden aan. De burgemeester van die laatste stad slaat alarm vanwege alle branden daar. Het hoogtepunt van de corona-zomergolf lijkt voorbij. In de afgelopen week testen volgens het RIVM bijna 39.000 mensen positief. Bijna 11% minder dan in de week ervoor. Het is voor het eerst in zes weken dat de cijfers dalen. Oud-minister Jeroen Dijsselbloem wordt de nieuwe burgemeester van Eindhoven. Hij volgt John Joritsma op, die in september stopt. Eindhoven deed nadrukkelijk een oproep aan vrouwen om te solliciteren... maar de functie ging naar Dijsselbloem... vanwege zijn korte lijntjes met Brussel en Den Haag. Voor Martens zit het EK erop. Tijdens de wedstrijd tegen Zwitserland raakte de aanvaller geblesseerd aan haar voet en die blessure is zo erg dat ze naar huis moet. Ze is niet de eerste van het Nederlands elftal met een blessure. Vorige week moest kiepster Sari Veenendaal naar huis met een geblesseerde schouder. Het weer het duurt nog even voordat de warmste temperatuur wordt bereikt. Het kan 39 graden worden in het zuiden. Vanavond blijft het dus ook lang tropisch. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer op de A10 Zuid bij Amsterdam staat behoorlijk vast na een ongeluk. Richting Utrecht heb je daar last van. Er zijn drie rijstroken dicht bij Amsterdam buiten Veldert. Door het ongeluk is de vertraging een half uur. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je daardoor bijna drie kwartier vertraging... tussen de knooppunten Badhoevedorp en de Nieuwe Meer. Tot zover de verkeersinformatie.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 FM Zandvoort, Zandvoort.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 voor jou, voor jou, voor jou, voor jou. tijd dat jij aan mijn kop gaat En ik mijn hoofd niet meer oplaad Maar wat jij niet weet is dat ik nog steeds Zet een schijn ophouw als een kopplan En nu zit ik hier al day Aan het eind van sport 2 Laat ik jou verloren uit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 Trein, maar ik weet niet eens waarheen. Maar dat is geen probleem hoe ik je zag en je zo verdween. En ik praat nu al een tijdje over je en niemand die me luistert. Maar ik zoek je, wil je, moet je schatje bij mijn website als ze poeten. Ze konden het liedje voor je schrijven Vind jij dan wel de weg naar mij? Want met je blik verdoofde jij mij En het voelde wederzijds Maar ik kan het ook mis hebben, mis hebben Hoe ik jou even mis in een flits heb. zou jij mijn hart kunnen breken? Oh, -oh, oh, Ze is vertrokken met mijn hart Op Centraal Station lang, vraag ik me af Of zij daar nog komt Ik krijgde niet meer uit mijn vroegtes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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Emmeloord is iemand verdronken in een recreatieplas. Rond half vier kreeg de politie een melding dat iemand onder een vlonder was gedoken en niet meer boven kwam. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. In Londen proberen ruim 250 brandweerlieden drie grote natuurbranden te blussen. Er wordt brand in twee bossen en in Oost-Londen staat een stuk grasland in brand. Voetbalster Lieke Martens komt niet meer in actie op het Europees kampioenschap in Engeland. De aanvalster heeft tijdens de wedstrijd tegen Zwitserland een voetblessure opgelopen. Die blijkt zo ernstig dat ze niet meer kan spelen. Het weer, in het midden en zuiden is het 38 of 39 graden. In het noorden een paar graden koeler. Het wordt ook een tropische avond. Pas laat in de nacht koelt het af tot zo'n 22 graden. E.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 Everybody's looking for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 Hey, duc! Zit de rog, iubirea mea Prima's de fericirea Alo, alo Sunt eu, Picasso Ți-am dat bip Și sunt voinic Dar să știi, nu-ți cer nimic Vrei să pleci, dar o nu numai, numai ei Numai, numai ei nu mă, nu mă, nu mă iei Chimpul tău și dragostea dintre ei mi de ei Vrei să dar nu mă, nu maar iei Nu no nu mă iei Nu mă, nu mă, nu mă iei Chimpul tău și dragostea dintre ei Mi-amintesc de ochii tăi ei Te Se si alo, Allo, iubirea mea, eu per tira Allo Sunt iară eu ti să am da beat ți-s să rst vrei să pleci, dar nu mă no mai nu Maié, die de my eye my eye my my my, my, my, my. We kennen de slags, we kennen van Vella Ook wij kennen barras in trein, ik zie een expressie maar bija Ook ik ken de splash van Rina, die regen op mijn ambarella Nu zie ze de shoes, ja dan ik ken ook Isabella Vella, Vella, we kennen van Vella had die regen droog als hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen droog als hier op mijn ambarella Ella, Op mijn ambarella, Ella La la, number, me in a umbrella. Mijn ambarilla op mijn ambarilla op mijn ambarilla Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké okay is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar het plaatje van mint wat die hier in mijn zit Is de laf die ze geven gemeend, of als ze mij voor de tit en feest leef Die druppels die voelen als bullets op mijn ambarilla, zet weer niet mee is Ik zit of zit op, weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rest. Ken het leven in Favella, al de kaarten zijn gesloten. Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug Van Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik ga direct regel druppels hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik ga direct regel druppels hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella, op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella, op mijn ambarella, op mijn ombarella, op mijn ombarella, hé la. Hou me niet thuis, we weer rood. Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je, je probleem met me, van mijn vermaakte die of die steden, ze komen met je toe. Ik ben echt dood aan die stapels, die fabels die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara en ik in Jamila. Hier in mijn room, en zo lekker met Jones. Ik kan niet stappen, we kennen de slag, ze kennen van Villa. weg kan de opa zijn trainings, geen expressie, maar bij je. Ik ken de splash van regen die regen op mijn umbrella. We de schoen, Sharon. Ik ken nog Isabella. Vella, vella, we kennen van vella. Ik had die regen door het op mijn umbrella. Bella, bella, op mijn umbrella. Ik had die regen door het op mijn umbrella. Op mijn umbrella, op mijn umbrella, op mijn umbrella, op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 The fact. Ah. Zon, zee, zon. En het geluid van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal? Hoor je nu overal. Ieder en weer. Zie je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 Winky's a